Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Een flink potje bekvechten in de Tweede Kamer. Daar wordt gedebatteerd over de lintjeskwestie rond PVV-minister Faber. Faber weigerde vijf lintjes voor oud-vrijwilligers van het COA... en krijgt daar een hoop kritiek op, bijvoorbeeld van Timmermans van GroenLinks PvdA. Fabers partijleider Wilders verdedigt daarnet. Hier zet de minister, meneer de voorzitter, die steun verdient. Die meer grotgegraad heeft dan u, meneer... Van de partij van de ABM dat Timmermans een 100 jaar heeft laten zien. Zij staat voor de zaak. Zij komt op voor die Nederlander. En ik zeg u, Voorzitter. deze minister heeft meer aan haar pink zitten dan u en uw hele lichaam kwijt. Mag voor Mag ik Ja, daarna mocht Timmermans weer reageren. Die zei dat hij niet van plan was om het te hebben over de kwaliteiten van Faber als minister. maar dat hij nu wel moest. Dit is een minister die vindt dat Zelensky niet eerlijk gekozen is. Die afgelopen week nog de minister-president onder de bus gooit voor de ministerraad. Afgelopen week nog openbaar ruzie maakt met een andere minister. Ik kan zo nog wel een tijdje doorgaan. Dit is de grootste prutser die ooit de VK heeft gezeten. En u durft mij daarop aan te spreken, meneer Wilders. Ook partijen uit de coalitie zijn kritisch, maar het lijkt erop dat ze minister Faber blijven steunen. Op de A28 bij Zwolle heeft een vrachtwagen slachtafval van kippen verloren. De zooi ligt op alle drie de rijbanen daar. De snelweg is daarom afgesloten richting Groningen. En buschauffeurs, metrobestuurders en mensen die op de tram werken... voeren vanmiddag actie tegen de bezuiniging op het openbaar vervoer. Het OV-personeel in Rotterdam, Den Haag en Amsterdam... ziet geen andere optie dan het werk neer te leggen, zegt verslaggever Bo Heimense. Alle bussen, trams en metro's worden om 2 uur 110 seconden stilgezet... omdat het kabinet van plan is om vanaf volgende... Volgend jaar 110 miljoen euro op het openbaar vervoer in deze steden te bezuinigen. En dat doen ze precies om twee uur, omdat de Tweede Kamer over de bezuinigingen debatteert. Het is een eerste actie, maar als er niets gebeurt... ...dan waarschuwen de OV-bedrijven voor mogelijk zwaardere acties. De vervoerders zeggen dat het mes in de dienstregelingen moet als de bezuinigingen doorgaan. Het weer, lekker veel zon, in het binnenland wel wat stapelwolken... ...en een je of 17. En morgen en overmorgen is het nog iets warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Every turn's today where I'm from the kingdom's trembling where I'm from they've lost the way terug voor het tweede uur Lunchroom. En dit was Milo met The Kingdom. Speciaal voor alle inwoners van Zandvoort elke bijeenkomst in het Ervaringscafé op de derde dinsdag van de maand heeft een thema dat te maken heeft met mentale gezondheid. In het Ervaringscafé van april gaan we in gesprek over zelfcompassie. Zelfcompassie betekent vriendelijk, niet veroordelend naar jezelf kijken. Juist op de momenten dat je het moeilijk hebt. Of blundert. Aan de hand van ervaringsverhalen gaan we met elkaar in gesprek. En kunnen we deze ervaringen met elkaar delen. De avonden zijn er ook om elkaar te ontmoeten en kennis te maken. Dus noteer alvast die datum. Dinsdag 15 april van 7 tot 9 uur s avonds in het centrum van Pluspunt. Ja, dat is een heel mooi iets. En daarom zegt Peter Frampton... Show me the way.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 Wanneer er problemen zijn of wanneer iemand de telefoon niet opneemt... wordt er meteen actie ondernomen. Van u wordt verwacht dat u iedere dag om rond 9 uur thuis bent. Dat is dus belangrijk dat u, indien u afwezig bent, dit aan ons doorgeeft. Aan de deelnemers zijn geen kosten verbonden. Uitsluitend uw dagelijks telefoontje. Voor meer informatie 5717373. 5717373. En we gaan door met Bluf, aan de kust. De Zoute Zee slaakt een diepe zilte zucht.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 Lowry Blue Atkins is een Britse zangeres en beter onder de naam bekend van Adele. Ze is bekend van de albums 19, 21, 25 en 30 en onder andere de singles Some Like, It you, Some like you, Rolling in the Deep, Skyfall en Make You Feel My Love. Ze groeide op in het Londense wijk Tottenham. Al op jonge leeftijd schreef ze zelf liedjes. In 2070 begon in 2007 begon Adele aan een solotournee door Engeland. Eind 2009 en in 2010 begon Adele aan een nieuwe album te schrijven... genaamd nummer 21. Het album werd op 21 januari 2011 uitgebracht. De eerste single van het album, Rolling in the Deep... werd de eerste monsterhit van het album. De behaalde twee keer de nummer 1 positie in de Nederlandse top 40... en werd de best verkochte single uit 2011. En die ga ik dan natuurlijk ook voor u draaien. Adel met Roll in the Deep. Er is een vuur in my hart. Reaching a fever pitch is bringing me out the dark. Finally I can see you Christmas. blijft het. Ken u deze nog? Bakura. Yes, sir. I can boogie. Vacature, vrijwillige vrijwilliger kok of hulpkok. We hebben per direct een zelfstandige hulpkok nodig op oproepen en invalbasis. Later is de mogelijkheid om door te stromen naar een vaste plek. Deze functie bereidt je maaltijden voor voor ongeveer 40 personen. Verder houdt deze rol in zelfstandig boodschappen doen en aansluitend een drie gangen maaltijd bereiden met hulp van ongeveer vier keukensnijders. Mooie naam. De maaltijden vallen onder de activiteiten. Kom je ook eten op maandag en donderdag van 5 tot 7 uur s avonds? Als je interesse hebt, stuur dan een bericht naar Paulien via p.honner. En dat schrijf je zo h-o-h-n-e-r En voor meer informatie ziet u de website van plus.zandvoort.nl. En we gaan nog weer een keer terug in de tijd... Scott McKenzie, San Francisco. Three, four Come to some 3 J's is een Nederlandse band uit Volendam. Die bestaat uit Jan Dullens, Jaap Kwakman en Robin Kuller. De band werd landelijk bekend na het succes van het debuutalbum... Watermensen uit 2007. Daarna volgt het tal van hits, waaronder de wiegelied Wat is dromen en geloven in het leven? Anno 2024 heeft 3 J's al twaalf studioalbums op zijn naam staan. In 2011 deed de Tribio namens Nederland mee aan het Eurovision Festival met het nummer Never Alone. En ik heb gekozen voor De E's met Watermensen. Onze ogen konden kijken, sinds het licht ons land bescheen. Maar na het breken van de dijken, ging men denken naar ik mee.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 Ons zal krijgen, heeft het lang genoeg geduurd, dan worden wij die watermensen naar een hoger plan gestuurd. Tussen de zilvergrijze aderen leef ik in Waterland.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 En als het water ons zal krijgen. Wat? Samen maken we Zandvoort groener. Ja, gaan we lekker door. Dan maken we samen Zandvoort groener. Dat is een, de vorige jaar organiseert de gemeente Zandvoort allerlei activiteiten om het dorp groener te maken. Doe mee, mee aan een wandeltocht door de natuur. Kook met bijzondere ingrediënten en maak uw tuin, balkon of stoep groener. En het is woensdag 9 april van 1 tot half 4. Leer koken met de natuur. In de Zandvoortse Duinen groeien allerlei eetbare bloemen en planten. Marjolein Trieschijn van School of Food neemt u mee en leert u gezond, duurzaam en lekker kunt koken met ingrediënten uit de natuur. Achter elke ingrediënt schuilt een verhaal. Deze kookworkshop met wandeling vindt plaats bij plus Zandvoort, Vlemingstraat 55. Meld u aan door een mailtje te sturen naar marjolein.schooloffood.nl en de deelname is gratis. U moet wel opschieten, want er is slechts ruimte voor 12 personen. Dus het is woensdag 9 april van 1 tot half 4. Oh, oh, oh, oh. Living on free food tickets.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 Dit was Paul Jong met Love of the Common People. Ik had, net had ik het over de natuur van de 9 april. Dat leren ik ook in de natuur, maar er is nog iets anders. Dat is ook heel leuk. En dat is woensdag 11 april. En dat vrijdag 11 april van 3 tot half 5. En het is een excursie in Middenduin. Dichtbij, en toch zo verscholen, dat is Middenduin in de Notendop. Dit natuurgebied zit vol verrassingen. Met een grote variatie aan landschappen. Maar het is niet alleen de natuur die fascineert. Middenduin heeft ook een bloeiende geschiedenis van ontstaan en veranderingen En verhalen over de landschapgoederen en die het gebied rijk is. Ze starten bij de ingang Middenduin, Duinlustweg in Overveen. Zorg voor goede wandelschoenen, Deelname is gratis. Er is ruimte voor maximaal 15 personen. Aanmelden kan op np-zuidkennemeland.nl -zuid en p-zuidkennemerland.nl Nou, dat is een heel mooi dingetje. En dan gaan we door met Benny Jolink. Dat is een heel oudje, maar een lekker plaatje. It's a late for the made of sand, made of sand. In your head Are you going away with the words of road? Will there be not a trace left behind? I could have loved you better Didn't mean to be unkind You know that was the last thing I Underneath our feet our something's rumbling Underground Underground Are you going away with the words of farewell? Will there be not a trace left behind? I could have you better. and the planet's going. this I know, this I know, the weeds have been steadily growing, please don't go, please don't go, are you going away with the words of farewell, will there be not a trace left? You know Leesclub, houdt u van lezen? Lijkt het u leuk om met anderen over een gelezen boek te praten? Dan is een leeskring misschien wel iets voor u. De Leeskring AC regelt in samenwerking met de bibliotheek een koffer. Hierin zit het lezenboek en achtergrondinformatie over de schrijver. Alle deelnemers lezen het boek en bespreken dit onder het genot van een kopje koffie of thee met elkaar. De schrijvers en de besproken boeken worden ook jaarlijks met elkaar uitgezocht. Als u wilt deelnemen aan de leeskring, neem dan contact op met de balie van de Blauwe Tram. En u kunt u bellen met 3040700. 3040700. En dan moet u intikken, keuze nummer 1. Shine Coltrane, geloof ik. <laughs> ja, ja, precies. Shine Coltrane. Go like Elijah. Dat was Shy Coltrane. En we gaan terug naar het Nederlands. Ja, eentje we ik natuurlijk uit antwoord. Dat kan niet anders. Hier komt Yves Berendsen en die gaat terug in de tijd. Elke dag samen, de tijd die vloog. We droomden van later, maar verloor je uit het oog.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 chairen zegt ik vind het perfect I found the love voor me the darling just dive right in follow my lead never knew you were the someone waiting for me, cause we were just kids when we fell. Soldier up, fun direct. Weer op van deze week. Volgende week ben ik niet live aanwezig in de studio, dan maak ik thuis de, de uitzending. Want dan ga ik helpen met bloemensteken van de Corso-wagens in Lisse. Nou, ik wens u in ieder geval een hele fijne week en toch tot volgende week. Een heel goed weekend. Ik heb geen centen te En ik heb nooit een vak geleerd. Ik kijk niet uit mijn toppen. En mijn handen staan verkeerd. Ik ben niet Tot zover het ritme van Ziefer. Via de kabel op 104.5.